De deadline van president Trump om donderdag een akkoord te hebben over de oorlog in Oekraïne is van tafel. Dat zegt demissionair premier Schoof. Trump wilde eigenlijk donderdag weten of zijn 28-puntenplan wordt geaccepteerd. Daarin staan dingen met grote gevolgen voor Oekraïne, zoals veel land opgeven aan Rusland en het leger fors laten inkrimpen. Europa vindt dat Rusland daarmee veel te veel zijn zin krijgt en probeert Trump weer meer aan hun kant te krijgen. Die onderhandelingen hebben er nu in ieder geval voor gezorgd dat ze meer tijd hebben om verder te praten. In een straat in Utrecht zijn mogelijk meerdere vrouwen geslagen met boeken. Een van hen is Radio 1-presentator Misha Blok. Ze zegt dat ze door twee jongens op een vetbike is aangevallen. Ze kreeg een klap met een boek, viel van de fiets en werd daarna nog een keer geslagen. Ze heeft een gekneusde rib aan overgehouden. Volgens Blok hebben twee andere vrouwen hetzelfde meegemaakt. De politie zegt dat ze twee meldingen onderzoeken. De Olympische vlam kan woensdag niet aangestoken worden zoals de bedoeling was. Dat gebeurt normaal gesproken buiten, bij het oude stadion. ...van het Griekse Olympia. Maar het wordt veel te slecht weer met regen en harde wind. Daarom wordt er woensdag in een museum een reservevlam aangestoken. Die steekt dan later de officiële fakkel aan. En die gaat in Estavette naar Milaan. Daar zijn in februari de winterspelen. En woon je in Drenthe, dan krijg je expliciet de vraag om mee te helpen... ...in de strijd tegen illegaal vuurwerk. In Drenthe is veel illegaal vuurwerk in de omloop, vaak uit Duitsland gemeente willen dat inwoners verdachte situaties doorgeven. De burgemeester van Emmen geeft wat voorbeelden. Nou ja, neem een buurman die denkt... goh, ik sla het eens even op zolder op en jij woont daarnaast. Als dat fout gaat, gaat er heel wat fout. Ander voorbeeld, als je de kofferbak vol hebt met, uh, met, met vuurwerk... en je rijdt richting, richting, eh, van Duitsland richting Nederland... Je zou in een kettingbolsin terechtkomen. Je wil niet weten wat er dan gaat gebeuren. Het melden van die verdachte situaties kan bij de gemeente, politie of meld misdaad anoniem. Het weer: het is koud, graad of vijf. Vallen wat stevige buien. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden nog wat regen. De temperatuur blijft vannacht boven nul. Morgen krijgen we een wisselvallige dag bij vijf tot acht graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan al een aantal files op de Noord-Hollandse wegen. A1 Amsterdam-Amersfoort, 10 minuten vertraging bij Naarden. 10 minuten vertraging heb je ook als je over de A7 vanuit de Zaanstad naar Hoorn rijdt. Bij Purmerend kom je in de file. En 5 minuten vertraging op de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Zat een kapotte auto bij de aansluiting met de N201? Twee kilometer file daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM.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 Even na 4 uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Ja, de zon die heeft uh, inmiddels uh, het uh, begeven uh, hier in Zandvoort. Want uh, ja, uiteraard, het wordt een uh, beetje donkerder. En uh, we gaan alweer richting uh, de avond uh, toe. Dus uh, ja, dan uh, wordt het ook meteen een stuk frisser. Dus uh, ja, uh, Richard, jij was even de verwarming aan het omhoog slingeren. Ja, dat uh, had me net verslikt. En, en toen kreeg je inderdaad een <laughs> verslikking, ook nog. Dus uh, vandaar. Ik ben vast uh, geopend uh, voor je in uh, het derde uur. Met onder meer, uiteraard, uh, Rendel Lawson met Reports. Ja. En uh, benieuwd hoe hij uh, naar de kwalificatie van uh, vanmorgen uh, gekeken heeft. Ik ben benieuwd. Ja, ja het en, was uh, een doen... glijpartij hè, daar. Ja, ja, het was heel nat en uh, veel schade. Ja. ja. Dus, uh, en uh, ja, hoe heet die. Uh, die, die uh, ach, Tsunami-rijder. Oh. Uh, uh, de wereldkampioen. Ja, Lewis Hamilton. <laughs> die was de laatste. Ja, nou, die zit uh, niet lekker in zijn vel hoor. Nee. Dus uh, ik ben benieuwd wat uh, Rendle er zo meteen over zegt. Maar ja, ik kan zomaar zeggen: van uh, ik geef de pijp aan Maarten uh, na dit uh, seizoen. Ja, nou, ik, ik denk sowieso, zo zo, want het is toch een miskoop van het jaar, uh, dit. Ja, ja, ja. <kijf> maar er zal een contract uh, moeten uitzitten. Of je uh, uh, nou, moet zeggen: van het... ik wil hem minder geld natuurlijk. Ik denk dat Ferrari blij is als hij, <laughs> ja, als hij ermee stopt hoor. Ja, dat denk ik ook. Goed, we hebben ja. het wel voor Louis Hamilton. Dus en de rest hebben we natuurlijk Dier van de Week. Ja. Nou ja, mooie uur weer hier op de Zandvoortse radio. En wat nou ook zo leuk is, deze hoorde ik vanmorgen bij een ander radiostation langskomen uit België. Ja, en misschien luistert onze Belgische vriend ook wel. Ja, ik had Radio 2 uit België, had ik eventjes opstaan. En ik denk nou, ze doen het gewoon, ze flikken het gewoon. Hè. Het is winter en een jekkie jekkie erin gooien. En een lekkere gouden oude zo uh, op uh, de radio bij uh, ZFM Jorden Rick James en de Super Freak. Nou, het is uh, ja. kwart over vier, we gaan naar de Superfreak uh, toe, uh, Randall En als het uh, gaat om uh, racenieuws. Goedemiddag, uh, Randall. Nee, goedemiddag, nee, goedemiddag. Nou, ja, Superfreak hoort wel een beetje bij Las Vegas, hè? Viva Las Vegas, wat er, wat, <laughs> nou, wat er, ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben, wat er allemaal gebeurd is, maar de show eromheen, hè? En uh, ja, hoe de beelden wel. neergezet worden op televisie, dat is toch wel prachtig. Nou ja, jongens, als je gewoon in het donker ook al dat licht ziet, het is natuurlijk wel een feestje. Mooi, simpel, klaar. En uh, uh, ik vind het wel prachtig hoor, weet je. Iedereen heeft, uh, hoort dit soort circuit, hoort het al bij de Formule 1. Ik vind het er totaal waar uh, hoor, dat is natuurlijk een show. En uh, dit is wel de grootste show uh, uh, ter wereld, denk ik zo'n beetje. Zullen zo we dat maar bouwen? Ja, zeker weten, zeker weten. Met uh, ja, al dat licht en uh, hoe ze dat allemaal uh, ja. verzorgd hebben. Ja, en reken maar dat er wat feestjes gevierd worden. En dat, uh, daar, het zal ook volgens weer zo zijn... wat happens in Vegas, stays in Vegas, hè, zeggen ze altijd. Hè? Ja, <lacht> dus, zeker uh, weten, <laughs> zeker weten. FIFA <laughs> Las Vegas, zullen we zeggen. FIFA Las Vegas, zullen we maar zeggen. Uh, ja maar Rendel, ja, even voor de, voor de mensen. Dat uh, circuit, dat zou dan... Uh, ja, dat heb ik ergens uh, gelezen. Ik weet het wel hoor, maar ik vraag het even aan jou. Uh, uh, ook uh, de strip uh, zou daarbij uh, uh, betrokken zijn. En wat is dan de strip? Nou, de strip is een beetje waar alles gebeurt in Las Vegas. Uh, de, daar zitten natuurlijk de grote casino's aan. Dat is vroeger, als je de oude foto's kijkt, hè, van vroeger toen Las Vegas in feite nog één huis in de woestijn was... Uh, ...is de strip eigenlijk daar ontstaan en daar zijn alle grote casino's en alle grote hotels... Uh, ...zijn daar gebouwd. En dat is, uh, dat is wel zoals die Amerikanen natuurlijk wat bouwen... ...is het ook groot. Zullen we het ook bouwen? En uh, ja, uh, dat is gewoon denk ik wel de straat waar je doorheen moet wandelen... Uh, ...als je in de Sveca's bent. En uh, ja, ja, prachtig. En daar rijst ja, reis nu even, gewoon even lekker overheen. Ook oh, komt het goed. Ja, wauw. Voor, uh, ja, mooi man. Ja. Dus, uh, okay. nou ja, op de strip. Ja, en, uh, je, nou, ik zag trouwens uh, iets heel anders van de strip. Gaan we even naar, uh, naar Lego. Hè? Dus, uh, ja, Lego die komt met een racingteam team in de F F1 Academy. Ja, ja, nou, geveldig. <laughs> mooie sponsoring, zo zeg. Ik hoop niet dat ze hem uh, bouwen van Lego-blokjes. Nou, hij ziet, er, hij ziet er wel uit als een Lego-auto, <laughs> trouwens, hoor. <laughs> dus, ja, uh, nou, we, we, we hebben toch van die Formule 1-oudertjes gehad... waar die jongens in mochten rijden. Die waren er ook door Lego gebouwd. Dat hebben we er ook al mee gemaakt. Ja. Dus die helemaal uit elkaar vielen. Ja, nou, dat klopt. Elkaar nee, maar nou, deze dat gaat uh, niet uit elkaar vallen, hoor. Nee. <laughs> en een serieuze uh, uh, racer erin. Esme Kosterman. En ja, dat is niet nou, ja. zomaar iemand, want hij heeft natuurlijk ook uh, onder meer in de Dutch Supercar Challenge uh, is actief geweest in de ja. BMW Cup. Nou ja, het is natuurlijk altijd mooi als je een heel grote sponsor binnenhaalt. En Lego, daar zitten best wel wat centjes. Want dat blijft al uh, sinds mijn kindjeugd is het al Lego, zullen we maar zeggen. Uh, ja, uh, altijd goed als ze de, dat soort grote bedrijven ook in zijn F1 Academy uh, toe stappen. En uh, dat is denk ik ook weer uiteindelijk wel de stap dat misschien ook in de toekomst een Formule 1-team uh, met Lego-blokjes uh, in de. Laat uh, ik het zo zeggen, dan wordt de pitmuur, wordt er een uh, wand gebouwd van Lego-blokjes. Sowieso, zo, zo, zo maken als sponsorship? Ja, en ze to, uh, zijn natuurlijk. Ik natuurlijk al heel actief met raceauto's van Lego uitbrengen en dergelijke. Ja. Daar zit hun business ook. Ja, en dan ja. wil je als, als jochie of misschien wel als verzamelaar, wil je toch van bijna alle merken wil je die Lego-uitvoering ook hebben? Of, ja, uh, heb, jij, heb jij dat nooit gehad, uh, Rendel? Nee, nee, heb ik nooit gehad. Maar ik ben nog uit de tijd dat het lego het allemaal zelf moest ontwerpen. Toen waren dat soort dingen helemaal niet kant en klaar Dus dan moest je je eigen fantasie toe, uh, toelaten op uh, wat je aan het bouwen was. Uh, dat waren altijd voornamelijk, uh, ik denk, wat ik uh, kan herinneren als kleine jongen, waren dat huidjes. En graag mij dan graagjes en daar konden mijn autootjes in. Ja, ja, ja, <laughs> Dus dat huis was niet zo belangrijk. Die garage was heel erg belangrijk. Um, dus ja, uh, tegenwoordig ga je ik, ik moest laatst voor een neefje, moest je, die wilde ook Lego hebben. En dan loop ik door zo'n hele grote, gigantisch grote, zeg maar, speugeldwinkel. En dan zie ik het Lego en denk ja, waar is de fantasie gebleven? Want ze kunnen echt alles, alles krijgen wat je wil. Ja, eh, maakt het niet dan meer dan uit. Maar, maar dat maakt allemaal niet meer uit. dus uh, en, uh, en toen heb ik s'avonds dus aan tafel gezeten met een of andere... Uh, ja, ruimtevaartuig te maken. En ik zou zeggen, ik vond het nog moeilijk ook. Ja, precies. En dat, dat is dan voor kinderen ook nog bestemd, toch? Ja, ja, ja, nou ja ik, dit, dit was voor een kind van acht jaar. Maar ik moet zeggen, ik, ik had best moeite mee om die, eh, stukjes op het plek te krijgen. Ja, ja nou, ik, ik ben benieuwd hoe Esmee het volgend jaar gaat doen. We gaan er wel eens verder nou ja, op induiken. Ja, ja. Maya deed het niet zo goed, hè. Die ging op en mond ging zo volop op iemand anders achterop. Dus Maya weug. Dus haar titelkansen zijn voorbij helaas. Maar ja, uh, het, is, het is goed jongens dat we uiteindelijk gewoon, weet je, we hebben zoveel talenten. En uh, ook uh, gewoon in Europa, uh, dat ze toch een platform krijgen, Laten we daarop houden. Ja, je ziet toch dat, uh, nou ja, bij de dames heb je het helemaal al. maar uh, ja, ja. ook bij de heren hebben we toch heel veel uh, talent of opkomend talent, ook in de racerij. Nou ja, we hebben het even vorige, keer, vorige week gehad natuurlijk over, uh, over uh, Rocco Coronel. Die dan toch wel in zijn tweede wedstrijd op de derde plek staat. In de derde wedstrijd dan uh, de motor laat afslaan bij de start. Nou, dat hoort er allemaal bij. Maar René Lammers is natuurlijk ook heel erg goed. Hè? En uh, we hebben nog een jongen, ik ben even zijn naam kwijt, die ook nog op het podium stond. Uh, we hebben enorm veel talenten, alleen we weten ook gewoon, wil je hoog op in die Formule 1 komen, richting die Formule 1, die stap gaan maken. Ja, dan moeten er toch wel de, de papa's, en dan hebben we het even gewoon over Jan Lammers, maar ook over een, uh, Tom Cornel. die moeten heel erg bedelen om de centjes bij elkaar te halen, want het kost allemaal echt heel veel geld. Ja, je ziet dus, ook uh, uh, inderdaad bij de, bij de meeste coureurs dat uh, de papa's al heel belangrijk is, hè? Ja, nou, ik laat het zo zeggen, de bankier is heel erg belangrijk. De, en dat is de papa dan uh, in dat, dat geval. De papa dan, ja, ja, die, die moet zorgen dat die sponsoren natuurlijk uh, komen. En hij hebben Lammers en Coronel hebben natuurlijk wel de mazzel. Uh, dat ze natuurlijk een goede naam achter ze hebben staan. En uh, dus dan komen er ook vanzelf wat makkelijke sponsors. Maar we hebben genoeg andere klanten die uh, niet uh, een hele goede naam hebben of die helemaal onbekend zijn, maar die net zo hard kunnen rijden. Uh, het, uiteindelijk gaat het gewoon ook voor. Uh, ook talent, hè Of je moet echt heel extreem goed zijn. Dat er gelijk een uh, team zegt. Nou kan me niet schelen wat er gaat gebeuren. We gaan jou onder contract zetten. Uh, maar uh, uh, die centjes moeten wel op tafel komen jammer genoeg. Het is, is niet meer zo dat je het alleen met talent haalt. Dat nee is, uh, precies. Dat je moet ook uh, de kans krijgen. Via een beetje, ja. een beetje geld om uh, de. En mazzel hebben. Hè? Dat je net even opvalt bij een bepaalde wedstrijd. en ze zeggen. Hé hey, maar die moeten we hebben voor de toekomst. Klaar. Dan moet Marcel Jeff hebben natuurlijk ook. Ja of natuurlijk uh, ja. een uh, goede rijder uh, in de regen. En er is Max ja. Verstappen er eentje van. Maar Louis Hamilton is toch ook geen pannenkoek, of wel? Nou, ik weet niet wat, wat hij uh, vannacht aan het doen was. Maar <laughs> <laughs> ja, dus, ik, ik, ik, ik, ik heb uh, hem uh, door de pitstraat zien lopen met zijn mooie glimmende zilveren helm. Maar dan liep een uh, mannetje met zijn kopje helemaal naar beneden. Dus uh, de, of, of Louis is kwijt, of die auto doet het echt helemaal niet. Maar ja, uh, Charles zit er toch wel een beetje bij. Maar, uh, ja, maar zag je die auto uh, glibberen en glijden ja, op de baan? Nou, dat deed ze allemaal. Hè. Het was ijs. Moet, uh, dit is natuurlijk een baan uh, waar gewoon nooit op gereden wordt. Ja, door alle taxi's en toestanden en dat soort dingen. Het is natuurlijk gewoon een stratencircuit. Uh, gaat het dan regelen? En dan heeft daar redelijk gespoeld. Dus dan zou ik zeggen zeggen, de boel wordt schoongespoeld. Maar gaat het dan regelen? Komt uit het asfalt, jongens, allemaal zoveel veiligheid aan al die uh, toestanden en andere dingen. Ja, dan kan je de modder en sneeuwbanden op neer gaan leggen Maar dan heb je nog steeds geen grip. En iedereen zei, we hebben totaal, totaal, totaal geen grip. Ja, en. Dat moet je in de Formule 1 auto hebben, want er zit toch wel een beetje vermogen achterin. Dus uh, je wil heel graag dat die voorbakjes wel wat doen. Maar als jij instuurt en hij doet gewoon helemaal niks, ja, dan is het toch wel een beetje een moeilijk verhaal. Ja, maar uh, jij had, had bijvoorbeeld bij Max stappen ook, hè. dat is dan uh, opvallend. Want die, uh, na afloop zei hij ook uh, dat het eigenlijk niet het doel was om erop te rijden en dergelijke. Dat nou. ben ik helemaal niet van uh, Max gewend. En ten tweede, als je naar de, naar de situatie op de baan keek uiteindelijk... Er waren gewoon helemaal geen rode vlag verder. Dus, uh... Nee, maar ze rijden hoorstrijdig langzaam met z'n allen. Hè? Dus ik kan ook zeggen, van, ze doen natuurlijk hun uiterste best om het 100% eruit te halen. Maar dat viel mij ook op. Het was, ze rijden allemaal, denk ik, op 98%. Maar niet op 100%. Want dan kun je rommel in die regen. Ja. Maar uh, de, en de tijden zaten uiteindelijk toch best wel weer redelijk dicht bij elkaar. Uh, Hoewel uh, Louis zat op drie seconden, geloof ik. Dus dan, dan doe je echt wel helemaal, helemaal niet meer mee. Uh, het is wel zo. Dat eh, uiteindelijk, daarom kan ook iedere cursus zeggen, ja dat was niet de rijtoestand. Maar het is natuurlijk voor iedereen gelijk hè, uiteindelijk. Eh, eh, jongens, rijden allemaal op hetzelfde stukje uitval. Rijden allemaal dezelfde kant op. Ja, dus ja, duwen is het. En uh, ja, als je auto het niet doet, uh, zeker die redboer heeft al bewezen bijvoorbeeld dat hij op Intermedius het helemaal niet doet. Ja, dan, dan uh, ik heb je toch wel heel zwaar aan boord, zeg maar. Dan heb je uh, een rot dag. <laughs> ja, oh, en nee, da daarom goede. zou natuurlijk ja. Max uh, wel kunnen zeggen... dat het uh, eigenlijk niet uh, te doen was. En laat ja. het maar niet over uh, zijn teamgenootje. Nou, nog één keer noem ik de, noem ik de naam. Tsunoda. En uh, ja. ja, nou ja, die was natuurlijk helemaal beren trots dat hij in de eerste vrije training uh, voor, ik moet er even om lachen, voor uh, Mars Stappen stond. Dat liet ja. hij ook uh, heel erg blijken op allerlei social media en dergelijke. En weet je wel, van, uh, het voelt allemaal goed en wat een lekkere auto, die uh, RB21. En uh, nou, hij was helemaal vol lof. En, uh, ja, uiteindelijk is ja. hij negentiende geworden in de kwalificatie. Ja, maar, eh, maar wel helemaal buiten zijn schuld. En het team heeft inmiddels wel aangegeven dat ze hem op een hele verkeerde bandenspanning hebben weggebracht, die veel te hoog was. Dus ja, dan, dan, dan doet zijn nou auto dat ook niet meer. Dus ik denk dat, dat we Yuki dit keer kunnen zeggen, nou, dat was absoluut niet zijn schuld. Uh, het team heeft gewoon gezegd, hij reed absoluut helemaal op de verkeerde bandenspanningen. En uh, daardoor deed die wagen het gewoon helemaal niet meer. Ja, dan heb je wel een uh, groot probleem met steam om dat even uit te leggen aan je rijden. Maar ja, als hij wel goed gaat, hè, als hij wel de training goed gegaan is, ja, dan kan je, dit is wel een baan waar je zeker op die lange rechte stukken ernaast kan zetten. En uh, dan zeg ik, gewoon, hoor, Juki, laat nou maar eens een keer zien dat je ook richting die punten kan rijden van de 19e plek. Max kan dat kan vanuit de pitstraat. Naar het ja. podium. Ja. Uh, ben je goed op zeker zo'n baan. Uh, laat dan maar eens even zien dat je gewoon uh, vanuit de negentiende plek... ook minimaal richting uh, een tien of negende plek kan rijden... en die punten weg te halen. Ja, halen. Dat nee, is wel heel nee, belangrijk. Ja, en nou, daar nou kwam dat... Uh, dat uh, hoe heet dat? Uh, dat... Uh, investeringsplafond, hoe noemen ze dat nou? Wat je maximaal mag uitgeven als, uh, als Formule ja, 1 uh, ja. team. En dat je dan uh, bij uh, zeg maar een motorwissel dat het dan weer niet geldt uh, van, uh, van, uh, van je maximale bedrag. Als, als er daadwerkelijk wat met de motor aan de hand is. Maar nou ja. zeggen dus uh, de, de andere teams over Max Stappen. dat er vorige week uh, heel, eigenlijk geen uh, motorische reden was om de motor te vangen. Ja, ze zeggen er is geen technische fout in die motor waardoor de motor gevangen moet worden. Die regel is in principe zo als die motor echt op een of andere manier stuk is. Hè, hij ploft, of toestand, dat soort dingen. En dan valt hij buiten, buiten het uh, budgetplafond wat ze erover hebben. Is het, ja. En dan mag je hem gewoon gaan wisselen en dan is er helemaal niks aan de hand. Uh, nu zeggen ze, die motor deed het, die motor liep wel. Uh, en ze hebben die motor gewisseld, maar waarom hebben ze die motor gewisseld? Nou, Red Bull zegt uit voorzorg, want wij denken dat die motor kapot ging gaan. Maar zo, zo valt hij dan niet meer in het budgetplafond. Dan heb je gewoon iets gedaan, daar heb je je straf voor gekregen: je, je posities, hun toestand, dat soort dingen. Maar andere teams zeggen: ja, jongens, maar hij moet binnen dat budgetplafond vallen. Dus daardoor hebben ze weer minder geld om een andere dingen uit te geven. Maar ja, Red Bull en de Vier hebben gewoon gezegd: nou ja, het is allemaal volgens de reglementen gegaan. Ja, daar zijn dan nou wel weer de afspraken. Daar, daar zijn wel, gaat, gaat wel redelijk, wordt er wel weer gediscussieerd, natuurlijk. Ja, dat gaat wel veranderen, neem ik aan. Ja, er komt wel weer een regeltje dat dat weer het op is. Ja. <laughs> dat kunnen we ja. wel vermoeden, Rendel. Zeker weten. Ja. Ja, zijn ja, er ja, dingen opgevallen? Ja, de, de, de Racing Bulls, hè, allebei in de top 10. Ja, uh, ik, vond, ik vind het uh, altijd wel mooi dat een uh, strol altijd komt bovendrijven in uh, moeilijke omstandigheden als dus het regent. ...dan gaat hij op een gegeven moment ook uh, gekke dingen laten zien natuurlijk. Uh, ja, ik vond, ik vond uiteindelijk wel uh, de, ja, de jongens... Uh, uh, ...Lonson en Hadjaar gewoon goed. Moet, ja. uh, die zitten er ook bij. Ja. En uh, ik heb geen idee wat het vannacht gaat worden met, met weer... ...wat de voorspellingen zijn. Ik, dat heb ik nog helemaal niet naar gekeken. Uh, met een droge wedstrijd denk ik dat we uh, een paar teams uh, gewoon uh, weer achter zullen zien uh, gaan en een paar teams ervoor zien uh, komen. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd heel veel toch wel als het droog is van Mercedes. Maar, uh, zowel Kimi als, uh, als Russell verwacht ik enorm veel van. Uh, als Lendo een hele goede start is, uh, heeft, dan ziet niemand hem weer terug. Dan is het klaar. Ja, dan, uh, dan is hij weg ook. Dat ja. is hij ook weg, ook. En uh, Max uh, zal dan uh, hard moeten verdedigen om uh, eventueel een piast die hij dan misschien komt uh, aanzetten. Uh, hoewel jongens, ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is... maar het lijkt wel of hij helemaal geknakt is. Uh, ik, ik heb het al gezegd, die gaat wereldkampioen worden. Ik denk dat het een heel zwaar dobber gaat worden. Of er moet iets met Lendo gaan gebeuren. Ja, maar na afloop van de kwalificatie is hij ook meteen uh, in de pen uh, gesprongen... op zijn toetsenbord, uh, om het zo maar even te yeah. zeggen. Ja. En hij heeft hier allerlei berichten geplaatst over... Uh, dat, uh, dat uh, Norris uh, wordt voorgetrokken en dergelijke uh, in het uh, team... En dat is er inmiddels wel weer afgehaald. Maar daar schijnt ja. toch een en ander te spelen. Ja, maar dat heb ik wel de afgelopen drie wedstrijden wel een beetje gehad. Dat ik te op een gegeven moment vind... Maar hoe kan je als rijden in één keer je snelheid zo kwijtraken? En dat is uiteindelijk bij Oscar wel gebeurd. En uh, ja, dan uh, dat kan je altijd zeggen... want jongens, ik, ik vind het af en toe wel best wel een beetje privé uh, neigingen krijgen... van de telegraaf en wat er allemaal de verhalen gaan. Maar ja, als toch toch wel op de radio... Uh, Zack Brown gewoon zegt dat hij liever gewoon een lendo wereldkampioen ziet worden... Dan, dan weet je dat je als teamgenoot gewoon 10-08'ers haalt. Klaar, <laughs> weet je? Dat is toch zo, ja. ja. Nou, nou is denk ik de wel zo professioneel... dat uh, de, de, toch wel de teams proberen twee gelijke auto's neer te zetten. Uh, maar ja, in het verleden is wel gebleken dat dat niet altijd het geval was. Je hoeft dat open houden. Vraag S dat maar zo'n Jos van Stappen toen hij in tijd bent om Met de om bij Michel Schumacher Net Met Schumacher, ja. ja, ja. Wel een mooie tijd trouwens. Ik ja, vond die Benetton ja. zo'n mooie auto, echt waar. Ja, maar een fantastische auto, een fantastische periode ook. Hè. Daar, waar, daar was de Formule 1 natuurlijk veel meer vrij in de dingen die ze mochten doen. Uh, die jaren waren natuurlijk gewoon geweldig. Maar ja, weet je, dat uiteindelijk Jos natuurlijk later in die auto pensioen mag gereden, kwam het wel. dit ding opeens, heel andere dingen, wat hij gewint was. En toen die auto later gewoon niet meer nodig was en verkocht dit aan een verzamelaar, toen kwam er allemaal data tevoorschijn uit die auto. Die klopt ook niet helemaal. Nee, nee, nee. Maar het gebeurt nog steeds wel, hoor, dat verschil verschil zit in die auto's. Ja, natuurlijk wel. En ik moet ook Zeggen, jongens, ik zeg jongens, iedereen zegt, aarde, regels ze dit, regelen dat, er mag niet, de macht niet, zeg maar, vals gespeeld worden in Formule 1. Nou jongens, alsjeblieft, laat ze lekker vals spelen met allen want uh, uh, zonder vals spelen is de Formule 1 echt dood, dood, dood, dood saai. klaar. Dus, ja, uh, ja, nou hebben we het nog wel een keer over, Wat ze hadden ook weer wat voor de vloer uh, gevonden ofzo ja, ja de, de dingetjes eronder plakken en dan uh, die flexibel zijn en we, weet ik veel wat allemaal. Daar komen we, we nog wel een keer op terug. Dat zijn we volgend jaar allemaal kwijt, hè? Dat zijn we volgend jaar kwijt, Oh, dat zijn we kwijt, kwijt oké. Okay. Dus dat is mooi. <laughs> ja, dus geen ja. gepruts meer aan de, aan de vloer. Uh. Nee, nee, nee. Maar ik vind het altijd mooi. We hebben een periode ook in de Formule 1 gehad dat er een, een flapje op de auto werd geplakt. Een of ander lipje. Ja. En zat, erachter, uh, zat er weer een la, uh, uh, lipje om het effect van dat lipje daarvoor op te heffen. Ja, haal ze dan lekker al twee eraf, klaar, heb je helemaal nergens. Welk team was het ook alweer, die op een gegeven moment de ja. auto met allemaal vleugeltjes uh, eraan ja, op de weg sturen? We hebben, ja, we hebben de gekste teams gehad, maar dat op een gegeven moment waren, zaten die barsport zo vol met uh, lipjes. En wat ik nou het mooiste vond, tijdens de wedstrijd reden ze dan heel barsport eraf en dan gingen ze harder. Ja, uh. ja, ja. <laughs> gebeurt nog steeds en, natuurlijk. En, dus, en, uh. gebeurt nog steeds. en dan heb ik echt zoiets van uh, uh, back to the drawing board, weet je. Ze rijden tegen ons in de voorvleugel gewoon zo'n hele mooie wing-end eraf. En als je, eigenlijk, tijdens de wedstrijd heb ik dat niet gevoeld... die wat samen daardoor gaat. Nee, ja, nee, ouder, nee. Ouder, ouder, nee. Ja. niet eens erop. <laughs> ja, klaar. Kost alleen maar geld, ja toch? Kost alleen, geld. Ja. Ja. Kost alleen maar geld. Nou ja, we gaan eens even kijken, hè. We hebben Lena Norris dus op 390 punten... Heb je Ashley op de 3,66... Dan ja. hebben we Max de stap op 341. Nou, laten we even eerlijk zijn. Uh, dat is toch eigenlijk niet meer in te halen, hè, voor Max? Nee, kijk, en, en, en zeker als je de, deze wedstrijd negen punten achter uh, uh, Noor, uh, Lendo uh, eindigt. dan kan hij ook geen wereldkampioen meer worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb even dus na de kwalificatie. het interview bekeken met Max. Het eerste wat hij zei. Ah, uh, we hebben 22 wedstrijden gehad, nog twee te gaan. Je ziet gewoon dat hij er klaar mee is. Dus die gaat er ook niet meer voor strijden. Die gaat nu gewoon zeg, ik ga lekker maar we gaan het seizoen uitmaken. En dan ga ik lekker vakantie vieren met die twee mooie meiden. Ja, toch? Zeker weten. En dan gaat hij uh, nummer 3 uh, proberen ja. te krijgen, natuurlijk uh, op zijn auto. En dan, ze, en dan gaan ze werken. Ja, ja dan, gaan, dan gaan ze werken aan de uh, nieuwe uh, dingen. gaan ze werken aan het uh, nieuwe seizoen. En dan gaat uh, Max uh, het stad nummer 1 van zijn auto verdwijnen. Uh, en dan wordt het nummer 3 uh, van uh, Altas. Ja, dan moet hij wel nog even een uh, deeltje over sluiten. De nummer ja, drie van uh, Ricciardo. Uh, maar die is nog ja. geen twee jaar uit de Formule 1. Dus, uh... Ja, dus dan moet even Ricciardo bellen. Hij, hij, hij was toch niet van plan teruggekomen? <laughs> nee, mag ik je nummer drie hebben? Mag ik je nummer drie hebben? Ja, dus ja, hij is toch? helemaal gek uh, van nummer drie. Een soort geluksgetal uh, voor hem. Ja, maar daar heeft hij vroeger in de karting mee gereden. Dus, uh, ah. dat, is een, uh, dus dat is wel een, een nummer waar hij ook... Uh, volgens mij ook kampioenschappen in de karting mee gehaald heeft. Dus, uh, en wedstrijden mee gewonnen heeft. Het is dus altijd wel een beetje zijn nummer geweest. En uh, dat, dat was niet vrij toen hij in de Formule 1 kwam. Want toen, dat, dat was toen al van, volgens mij, van uh, Ricciardo, ja. Dus uh, en daarom hebben ze er 33 van gemaakt. ja, dat was slim. Hij heeft ook gezegd ja, 27 vind ik mooi. Uh, hij heeft de bepaalde nummers, wat hij gewoon mooie nummers vindt. Ja, weet je uh, wat, wat hij helemaal mooi vindt? 69, hè? Ja, ja. Het ja, is, is wel makkelijk als je op, je op je dat richt, hè? Dan is het nog steeds hetzelfde nummer. Daarom, daarom, daarom, daarom. daarom. Ja. Ja, nee, maar ja, we gaan het zien. Maar die nummer 1 die gaat eraf. Dat, dat, is, dat kunnen we nu al gaan stellen. De kans dat hij nu nog Lendo gaat inhalen. Nee, we moeten nu gaan naar straat, echt naar de strijd gaan kijken. in feite tussen Piastrio en Norris. Die strijd dat gaat er worden. Ik moet wel zeggen dat. Ik vind Piastri zeker binnen dat team op dan 10 uur achter staan. Dus ja, dan denk ik toch wel dat Lendo er gaat worden. Ja. Uh, en dat ja. hadden we op een gegeven moment niet meer verwacht. Toch, nee, eigenlijk? Nee, nee, heel eerlijk. Ik heb vanaf half weken zo gezegd dat Piastri die die, uh, vermoordt hem. Ja. En uh, die, gaat hem, die gaat in zijn huid zitten. Maar ja, Lendo is toch. Uh, ik denk dat hij niet een hele goede uh, psychiater heeft gehad. Hij is uh, eruit gekomen. En uh, ik vind hem ontzettend sterk ook, uh, ook in de commentaren en toestanden. En uh, Die zegt, komen bedrijven. Ja, hij is dus, wat uh, uh, volwassener geworden, zullen we zeggen. Absoluut. Ja, ja absoluut. dat merk je ook aan Maar, hem. even eerlijk, Max heeft het vorig jaar voorspeld, hè. Lendo is uh, wat sterker. En, ja. uh, en uh, die kent hem natuurlijk ook door en door. Maar, uh, dus ja, uh, die heeft wel gezegd dat Lendo wordt sterker. Dus dat is wel een hele grote titelkandidaat. Ik had het niet verwacht, want ik vond dat hij heel erg liet uh, mieperen en uh, zeuren halverwege het seizoen. Maar uh, ja, dat mannetje heeft waarschijnlijk die met hem heeft zitten praten, heeft, is het geld goed waard geweest. Zeker weten. <laughs> Zeker. Nou ja, van, ja, aankomende nacht, dus Las Vegas, vijf uur of uh, morgenochtend. Uur. ja. Ja. Vijf uur. Ja, ik had al last met de uh, kwalificatie. En dan, uh, ja, ik ook. En ik zou eerlijk zeggen, het is toch wel de keuze tussen dromen dat je op een tropisch eiland zit... of dat je je capri moet kijken met regen in Las Vegas. Nou ja, precies. <laughs> ja, precies dat. Ja, ja we, wachten ik, af, we wachten af. Zeker, het, was, uh, het is altijd een leuk feestje daar. Het mooiste, als je de wedstrijd wint, word je opgehaald in de Rolls Royce. Nou, dat heb je ook in geen circuit wereld. Dus uh, nee, altijd goed, toch? Zeker hè? weten. En dan gaan we nog uh, een keer... Naar, nou, ...naar twee olielanden natuurlijk... Ja. Qatar en uh, Abu Dhabi. Ja, en uh, ja, als Abu ze Dhabi. naar Qatar gaan... ...dan uh, maken ze zich zorgen over uh, de bandjes... ...dat die het dan uh, daar op dat circuit... Uh, ...niet uh, zouden kunnen uh, uithouden, zeg maar. Uh. Dan zeg ik weer voor iedereen hetzelfde. Uh, ga je strategie erop gooien... Uh, hey, ze doen het bij alle ouders dan niet gewoon. Dus ik heb altijd, ze lopen altijd een beetje in de formule te veel te miepelen. Ik, heb, ik zeg dan, die hoe het Jongens, dan ga je maar vier keer een pitstop maken. Maar uh, haal je vier keer nieuwe banden. Ja zo, uh, ja, zo is het ook. Ja, zo is het ook gewoon. Dan moet die pitstop zijn met twee seconden en dan ben je weer weg. Doei. En, uh, dus ik zeg altijd maar van, uh, dan ga je er maar. Uh, die, uh, hey, op banden hebben ze volgens mij een budget, want ze gebruiken dat toch al genoeg. Ja, ja, ja dat is ja, ja. helemaal waar. Ja, nou ja, He? 18 rondjes zouden ze daar volgende week kunnen uithouden... En uh, wat er aankomende nacht gebeurt, ja, het zal wel een beetje het zo zal, zal droog blijven. Ja, weten we niet, hè? Ik heb geen idee. Ik, ik, ik, wel, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het al apart dat het uh, regende in was. Dus volgens mij regent het helemaal nooit. Nee. Nee, maar ze hadden het wel van tevoren, ruim van tevoren gezegd. Want ze okay. zeiden zelfs dat ze niet zeker wisten of de Grand Prix wel door zou kunnen gaan... omdat er zo enorm noodweer uh, daar zou worden. Nou ja, hebben ze hiervoor een keer stof uit de stad. Zullen we daar maar ophouden? En, uh... <laughs> in de hoge gebeurt gebouwen zijn ook weer een keer schoongespoeld. Scho uh, ja, een eh, nou ja, regenwedstrijd, dat wordt chaos, want uh, niemand heeft grip. Dus uh, daar zullen we dus, uh, toch wel, zeker in de eerste ronde, een paar uh, ja, vol tegen elkaar klappen. Uh, dan gaan we een gekke wedstrijd krijgen. Moet we, uh, laten we hopen dat we een hele mooie wedstrijd gaan krijgen. En dat het uh, heel dicht bij elkaar blijft. Dat is het leukste. En het, het mooiste zal zijn vanaf het twintigste plek. Louis Hamilton die de wedstrijd wint. Nou. nou. Hey, hey. <laughs> hey. Ik, ik zou er nu even duizend euro in het cuisine opzetten. Want dan kom je echt multimiljonair terug. Ik wou zeggen, uh, ik dan zet dan het toch? er niet op in hoor. Dus uh, <laughs> <laughs> nee. Nee, maar ik, ik denk wel dat die winstkansen bijna bij nul zijn. Ik denk dat je dan aardig kan, uh, laten we zo zeggen. Dan zit je niet meer in een 1 uh, ster hotel dat je in Las Vegas... dan kan je het vijf sterren hotel in, hoor. Dat is geen probleem <laughs> met die winstkanten. Hè? Dus uh, nee, we gaan het zien. Ik, ik hoop een, een leuke wedstrijd weer. En uh, jongens, de ambiance is daar groot genoeg en mooi genoeg. Dus, uh... Hey, Lennon. <coughs> uh, ja. Volgens Buieraden is het morgen droog in Las Vegas. Nou, dan gaan we... In, uh, nou, ik hoop geen saaien, maar dan wordt het toch wel een beetje... Uh, top 3 gaat kijken wat er ook wel een beetje vooraan staat. Want uh, Dan heb ik wel zoiets van... Dan uh, wordt het... Uh, niet de, dus, uh, niet de mooiste en spannendste wedstrijd van de wereld. Maar we gaan het zien. Gaan het Zeker. Vroeg, uh, vroeg een bedje uit en, uh, en uh, genieten van de Grand Prix. Ja, met oliebollen en uh, een kopje thee. Nou, Nou, ik dat nou, doen, nou ja, dat is zo lekker ontbijken. Oliebollen en een kopje thee. Nou, ik heb ze net gehaald, dus dat kan. <laughs> nou ja, heel veel uh, plezier en dankjewel uh, voor uh, weer uh, je pit report. Uh, ja, oké, okay, jullie hier. Uh, en tot de volgende. Is okay. goed. Hoi, kijk, Bye. Bye. to our room. He'd be the voice of him. He said that we were there.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 came back it's so pesada ...om het laatste nieuws met Rendel door te spreken. We hebben het over het race-nieuws... ...wekelijks in de Pit Report zo rond en er bij kwart over vier... ...hier op de Zandvoortse Radio. En op de Zandvoortse Radio hebben we uiteraard ook wekelijks het dier van de week. Richard, wie is deze week de gelukkige? Ja, we hebben dit keer een schattig hondje. En uh, ik stel hem even weer... Uh, ...of ik stel haar even voor vanuit haarzelf. Hoi, mijn naam is Roxy, een kleine dame van drie jaar... Helaas konden mijn vorige baasjes niet meer voor mij zorgen, daarom zoek ik een nieuwe plek. Naar mensen ben ik een vriendelijke dame die in het begin wel even de kat uit de boom kijkt, maar eenmaal gewend, kom ik graag bij je voor een knuffel. Kinderen ben ik gewend, maar het is belangrijk dat deze mijn grenzen accepteren en niet te snel te veel willen. Met de juiste begeleiding kan ik hier dus prima mee samenwonen. Buiten ben ik vooral andere kleine honden gewend. En hier ben ik vriendelijk naar. Groothonden honden kan ik soms tegen blaffen. Maar dit is omdat ik het een beetje spannend vind. Mijn huis delen met een andere hond zou dus prima kunnen. Katten zijn leuk om achteraan te rennen. Dus samenwonen in mijn huis met een kat lijkt mij geen goed idee. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. Maar het zou wel fijn zijn als het even rustig kan worden opgebouwd. Verder ben ik netjes zinnelijk. En kan best goed luisteren, als zeg ik het zelf. Wandelen is een van mijn hobby's en ik zoek een baasje die graag samen met mij op stap wil. Heeft u dat plekje voor mij wat ik zo verdien? Nou, als u belangstelling heeft voor deze hond... kijk dan op de website van Dierethuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel. Nou, misschien lekker uh, mindful wandelen, deze hond. Ja, alleen mogen ze niet mee. Oh, maar, niet. Nou ja, maar je dat kan wel is. alleen met je hond mindful wandelen natuurlijk. Oh ja, dat kan ook. Ja, Jazeker. Ja. Nou, dankjewel weer voor het uh, Dier van de Week. En uh, ja, een hond die een kat uit de boom kijkt, dat uh, vind ik wel een hele mooie uh, uitdrukking. Dus uh, dat heeft hij goed gezegd, uh, de, deze hond. Uh, het dier van de week, deze week hier uh, bij uh, ZFM. We gaan nog een paar platen draaien en dan is het entertainment for your tijd met uh, Fred Heij. Hij is er weer. En uh, in 2.8 graden in Zandvoort maakt hij zo meteen twee uur lang radio. Don't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 has walked in space but you can't even find my place wat er in je hoofd blijft zitten. Deze van die M People en uh, Moving On Up. Ja, zo dadelijk gaan we met Fred praten wat hij allemaal gaat doen... ...zo dadelijk uh, tussen vijf en zeven. Maar eerst dus hebben we nog een hele mooie gouden oude voor je uitgekozen... ...want zo kunnen we deze plaat wel noemen. De single van uh, Michael Bolton... en How Am I Supposed To Live Without You... Uh, Michael Bolton en uh, How Am I Supposed to Live Without You zo rond uh, de jaren 90? Of eind jaren 80? Ik heb het nog eind, steeds in mijn hoofd eind hoor. Eind jaren 80. Ja, wij, blijf, wij ja. zijn eigenwijs, maar we houden toch echt ja, op uh, eind jaren 80. Ja, ja, ja. Ik ben het helemaal met je eens. Daarvoor nog uh, ook uh, uitgebracht geweest door uh, Laura Brenneken. En uh, die kennen we weer van de Self-Control natuurlijk. Ja. En dat was volgens mij al eerder in 1984. Ja, volgens mij was dat ook minder een hit. Ja, het was veel minder Michael, Dit was echt een echte grote hit. Uh, Michael Bolten, ja. die, die scoorde daar echt een uh, enorme hit mee. Zeker weten. Dus uh, nou, een mooie plaats. Ja, zeker. En jij hebt zo meteen natuurlijk ook allemaal mooie platen. En ga je nog bellen ook? Uh, dergelijke... ja, ja, of, of, of, of dat ze mooi zijn. Dat, dat moeten we nog maar afwachten natuurlijk. <lacht> nou, <lacht> ik, ga, ik ga er vanuit. Ik luister vaak genoeg <lacht> okay. naar je. Dus uh, dat zit meestal als snor. Ja, eigenlijk hadden we Peter Hartenveld uh, hier in de studie gehad. Maar uh, ja, die, helaas, die, is, uh, ja, die Gevloerd op bed. Uh, want ja, hij had een nieuwe single. En uh, dat was De Liefste Vrouw. Oh, je spreekt uh, ook meteen in het verleden gewoon. Ja. <laughs> Ik wel. Ja, nee, je hebt gelijk ook hoor. Dus, uh. Nee, maar De uh, Liefste Vrouw, uh, dat was zijn uh, nieuwe single. En is zijn nieuwe single. Die gaan we wel draaien vandaag. Dus uh, Jan Koevoet gaan we bellen over zijn nieuwe single Sprakeloos. En die heeft dus s s'nachts altijd druk, natuurlijk, onderweg. Wie Jan was. Ja, Jan Koevoet. Ja, hij, is, hij is er sprakeloos van. Ja. Wesley Wolters gaan we ook nog even bellen. Over zijn nieuwe single het mooiste wat er is. Dus ik gok dat het een, een kleintje is. Hmm. Daar gaan we er in ieder geval van uit. Daar gaan we er straks eventjes over bellen. Menno Gruijters gaan we bellen over zijn nieuwe singel van dag tot dag day by day day by day ja ja en dat uh, en de verzoekjes natuurlijk zijn ook wel zeker goed. en hoe uh, kunnen we ze die weer aanvragen bij je? gewoon eventjes naar www.zfmartisten.nl zfmartisten.nl rechtsboven toch ja, rechtsboven ja, ja ja een kolom daar kun je niet omheen <laughs> <laughs> mega kolom daar ja, mega kolom ja, het is afhankelijk groot je scherm. is het. Oh ja, dat is uh, ook zo. Je, je hebt een 5 bij 5 scherm. Tijdens 5 meter heb ik het dan ah, over. E e he? ik, ik heb uh, 34 inch. Ja. Oh ja, dat is wel groot. Dat is, uh, ja. dat is heel ik, groot. Ik word ik ook voor, een dagje ouder. Voor, voor de computer gewoon <laughs> 34 inch. Ja, dat is wel heel groot. Ik word ook een dagje ouder. Dus de letters <laughs> moeten wat groter. Mijn, te mijn televisie is 34 inch. <laughs> ja, nee. Dan maak je niets meer. Oké, oké. Nou ja, dus dat allemaal. En uh, ja, mooie muziek ook uh, zo uh, tussendoor. Uh, ja. van die uh, artiesten waar je het net over gehad hebt. Ja, en uh, natuurlijk uh, ja, gaan we nog uh, René Kwaast ook nog even een nummertje draaien. Ja, om, ja wat een bericht. Uh, ja. Ik zag het uh, als eerste bij jou uh, op je tijdlijn. Ja. En uh, ja, die is uh, van de week uh, overleden. Afgelopen donderdag uh, of zo was het? Nee, dat was uh, gisteren, uh, gisteren. Gisteren? Gisterenochtend. Ja, gisteren, ja. jeetje. Ja, ja, ja, hij kwam en, niet meer uit bed. Dus, nee, uh, uh, dus... Uh, Overdag nog bij Radio Noordzee een optreden gegeven en, ja, en uh, ook dat nummer gegaan. gezongen, dat bekende nummer van hem. Daar naar bed gegaan en niet meer opgestaan. Ja. 59 jaar. Weet 59 die. jaar, ja. Jeetje, nou, heel sterkte voor iedereen die, uh, ja, die hem gekend heeft en, uh, ja, dat zijn ook heel veel mensen, hè? Wat hij, uh, uh, hij was, Heel, so heel, heel sociaal met, uh, met iedereen. Uh, hij was, hij was ook heel erg uh, bezig met andere artiesten natuurlijk. En uh, hij schreef ook voor andere artiesten. Dus, uh, dus, ah, oké. Okay. Ja. Dus ja, waaronder we Stef wel natuurlijk met uh, Lieve, te dik in de kust. Uh, ja. Dus, uh, ja. Is dat de waarheid geworden? Ja. En, uh, Ja, uh, Ferry de uh, Frank van Etten, uh, ja, noem het allemaal maar op. Maroes Oosting. Uh, je kunt haast geen uh, Nederlandstalige artiest opnoemen waar die niet mee samengewerkt heeft. Zeker, nou, een rasartiest ja, uh, was ja. het. René Kars, hij werd uh, 59 jaar. Nou, veel plezier zometeen, uh, Fred. Ja, dankjewel. Een uh, entertainment for you. En volgende week zijn... Uh, nou, jij bent er niet uh, volgende week, wel. Nee, <lacht> nee hè? ik ben er volgende week Nee, ik denk uh, drie maal scheepsrecht, maar dat niet. Uh, nee, volgende <lacht> week? Volgende week uh, Benno. Dan is Benno. Hallo. Oh, oh, dus uh, ga ik samen met uh, Benno Zandvoort op zaterdag doen. Hele fijne zaterdagavond, 2,8 graden. Ik leek je goed aan als je naar buiten gaat. En alles lekker een kacheltje omhoog. En geniet van de mooie muziek hier bij ZFM. Tot volgende week.